Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder redactie van... ...Leonard Joosten, Gerard de Groot, Dimfie van Loon, Pim van Rij en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben een debuut van Pim van Rij. Voor het eerst in de uh, Kringen, als presentator ook. Welkom, Pim. Dank je. We hebben grote verwachtingen van jou. Uh, ja, dat moet de tijd Ja, ja, ja, zijn, ja. we zijn blij dat je ons kleine team komt versterken. Uh, onze gasten vanavond: Joop Schepens, uh, Jacques Sperber, Wil van der Kruis. Joop Schepens, wel bekend in de log en daarbuiten. Met hem gaan we praten over zijn, zijn, zijn doen en laten. Vooral doen in, in Goerle op het gebied van, van camera, film, foto, techniek. Van alles en over zijn, zijn jongste uitvinding in 3D. Hij is live aanwezig en 3D geprint. Dat ga je dadelijk allemaal uitleggen. Met Sjaak uh, horen we in de rubriek De Verandering uh, de tweede column uh, deze keer al, denk ik, in deze formule. Of de derde misschien al. Voor mij de eerste. Uh, ja, voor jou de eerste, maar uh, in onze nieuwe opzet van te Kringen hebben we tegenwoordig een column, een gesproken column. En uh, we proberen elke week uh, daar een, een column te laten horen. Jij bent dan uh, ja, voor jou de eerste, uh, de derde die dat gaat doen. Uh, met uh, Wil van der Kruis gaan we spreken over uh, zijn uh, motivatie als uh, stukjeschrijver, als columnist. Uh, heeft uh, veel bijdrage in <coughs> belang. Daar willen we wat, wel wat hem um, uh, over de, aan de tand voelen. Nou, dat wordt een uh, uitvoerig programma. We hebben, zullen de tijd nodig hebben. En we beginnen met, uh, met Joop Schepers. Goedenavond. Goedenavond, Joop. Uh, wat gaan we doen? Gaan we eerst het over het beeldje hebben dat in beeld is? Of uh, gaan we het hebben over jouw, jou, jouw werken in Goorlen? Een beetje een overzicht. Wat doe je het liefste? Nou, ik denk dat je best met overzicht begint. Overzicht beginnen, ja, goed. Ja, doe dat maar eens. Je bent al heel lang bezig in Goorlen. Um, wanneer ben je zo begonnen? Nou, ik ben in Goorlen gekomen in 1959. Toen ik in dienst kwam als radioradartechniek mm -hmm. Ik kom als sprong van mijn restel. En Jos van Osta die zei je moet in Goorlen beginnen. Want er zit niemand die in radio en televisie iets doet. En toen ben ik begonnen. Een heel klein winkeltje. Bij Jan de Bond. Recht tegenover de voordeur van Van Puijenbroek. De voordeur van Van Puijenbroek is er nog maar. Heel die wijk is verbouwd. En dat was mijn eerste begin. En dan had ik een infrafiel. In trek staan. En de doos ernaast. Dus daar haal ik een beetje vakvulding. En zo begon het. Ja, in 1959. 59. Er was nog niemand die uh, radio en televisie en golen verkocht. Maar het was er wel, hè? Het was er wel. Want in 1948 uh, had ik in Morgester al een, uh, een tv verkocht. bij Breda's Welvaren. van de experimentele uitzending van Philips uh, naar. Tilburg, uh, Eindhoven Tulburg, Eindhoven-Tulburg. Mm -hmm. Zat daar bijzonder... Pigmans niet ook nogal? Uh... Pigmans die heeft... Nee, nee, Pigmans zat er nog steeds niet. Dat was Jo Lauwer, die had een garage. En Jos van Ostraden zei tegen mij... Je moet naar Goorle gaan. Mm -hmm. En toevallig speelde... Want Goorle heeft een heel belangrijke functie gehad... in het gebeuren van televisie. Want dan speelden ze rond de Platte Buis. En daar was de familie van Ostraden... Oh, die, ja. die naderhand in de film Van Varen speelde. Jan van Osta. Dat, dat werd toen al, al gespeeld. Die was op de buis, die was de zin. Die was, te zien. Dat die was, was een al te zien. En, een, en Het, het programma heette Rond de Platte Buis. Rond de Platte Buis. En dat was het eerste van Goorlen. Ik ben in gehoord gekomen toen. Ja, en ja, dan was er eigenlijk bijna nog geen tv. En dan had je een probleem, want je zette je tv, tv aan. als je dan s'morgens kwam... Dan, om het zomaar plat te zeggen, er zat snot tegen het raam aan. Hè? Want er kwamen heel veel mensen die kwamen dan uh, in een dikke jas aan, gingen ze voor het raam staan. Oh ja. Zo erg was het. Ja. Jij had dat in de etalage staan en daar, daar had je beeld en de mensen stonden met de neus plat tegen ja, de en, Ja, tegen de huid, want door het trillen van dat glas konden ze dan horen. Dus <lacht> probeerden ze dan niet te horen wat er gezegd werd. Ja. Maar ze moesten het meemaken, ze moesten het gewoon meemaken. <lacht> ja. Nou en dan kreeg je een hele gekke toestand, want dan krijg je eerst krijg je een Nederland-experimenteel uh, van uh, Philips. Dan in 1953, dan beginnen ze daar in, in Bussum een studiootje te bouwen. En zo bouwt dat zijn eigen helemaal op. En toen was er in één keer een telstaar. Een wonder op zich. Want we begrepen dat die vier schotel konden ze dus de uitzending maken met telstaar... van de kroning van Elisabeth in Engeland. Mm -hmm. En dan had ik in Moegersel het tvtje staan. Dat was zomaar zo groot. En er zaten 300 man aan te kijken. Want dan moest iedereen meemaken. Ja. En toen, ja, ik ben geworden begonnen in een gouden tijd... Want ik had daar een oplossing voor, want eerst had je maar één zender. En dat groeide uit, want toen kwam er België bij. En België had nog een zwart-wit uitzending negatief. En een 819 lijn, beeldlijnen uitzending. Dat is oh. voor het, oh. Maar voor elke zender moest je eigenlijk een nieuwe rijf op, ergens een haark erop zetten. En uh, ja, uh, ik dacht, ik moet geen reclame maken, de advertentie, dat kost geld. Dus elke antenne die ik zette, die was 9 meter lang. Dan zet ik bovenop een S, dus heel gehoord, stikte de moord van die S's. Ja, ja dat was abs absurd, dat was een hmm. idiote zaak. Toen heb ik erover zitten denken, ik moet <kuggen> iets anders doen. Toen heb ik hele kleine antennesysteempjes gemaakt, dus iemand had een antenne. En dat kon dan de buurt bij aansluiten, Zeg maar acht mensen konden dan eraan. En dat is het gevolg geweest. Dat de gemeente heeft het ook wel ingezien heeft. Het zorg niet kon, maar al die rijven op die daken. Het was een schandaal ook. Toen is er Centraal antennes gekomen. En daar heeft toen de eerste station Nico van den Braak uit Tulburg mee begonnen. Ja, Centraal antennesysteem, al de antennes van de daken af. Wanneer is dat uh, gekomen, dat Centraal antennesysteem? Nou ja, dat is een paar jaar gekomen voordat de lokale omroep dus de uitzending ging. Want om de, de had, kregen wij ook geld van het Rijk om experimenteel te gaan. Dus dat Centraal Antennesysteem had te maken met, met de komst van de, de lokale omroep? Absoluut. En oh. wij, wij waren de eerste. En daar zat Soetermeer, Soetermeer bij, Merk Herkenbos. En nog ergens iets daar in de Flevopolder. Maar we waren de vijf eerste. Ja, en toen zijn wij met een groepje, daar was Joop Natro bij, eh, proef gaan tv noemen, ik ben de eerste omroeper van geworden, in de Universiteit te Tilburg. En daar hebben we een beetje gespeeld met, met uh, uh, uh, uh, Willy de Rooij en uh, hoe heet hij nou de tekenaar, uh, Kees Robben. daar zat er allemaal omheen hè? en daar werd dan een beetje, een beetje te gein mee gespeeld om routine te krijgen voor de dingen. En toen hebben we een wagen geleend, de eerste keer, van Jonge Nelen uit Roosendaal. En ja, kort erop was het carnaval, vergeet het nooit meer, want het beeld schoof en vloog alle kanten uit. En toen schreef Wim van Boksel daar een liedje over, dat was ja. ook wel leuk. Ik weet niet, een schone televisiemaaststal. Televisie een al is het een beetje scheef, mag niet aan. Dat ja. is dat idee, ja. Nou ja. Maar, maar ja. Dat was natuurlijk uniek, dat we gehoord dat dat had. Ja. Dus uh, Goorle heeft echt bepaald tv, echt het begin van de televisie heeft Goorle helemaal meegemaakt. Ja, inderdaad zeg. En dan niet alleen, maar op een gegeven moment was ik zover dat ik eigenlijk nooit geen advertenties zette. Ik, ik, ik wou altijd laten zien dat ik de techniek beheerste. En dan had ik een tv ingeruild, dat was ook al heel bijzonder. En ik denk, dan moet ik een geintje halen in het kader van de opruiming... Heb ik die televisie op de markt ingezet op een heuvel in Tulburg? Gratis meenemen. Je had hem moeten zien. Ja? Fotograaf en alles erbij. En toen nam mee en toen kwam ik terug in Goorland. En ik heb hem op een donder gekregen. Want iedereen zei: Waarom zet je dat niet op rijenplein neer? Ik zeg: Ja, maar dat kan, moet niet in de krant. Ja? Ik moest die publiciteit hebben. Oh. Daar ging het om. Mm -hmm. Nou, ja, het heeft zich allemaal afgespeeld. En toen kwam het andere verhaal. Maar zeg, had je toen inmiddels al je zaak op de Tilburgse weg? Ja, in 1963 had ik mijn zaak In 1963? Nou, toen kreeg je in één keer het grandioze idee... ...want België stopt s'avonds om elf uur al. En Ik dacht, ja, nou, nou ga ik het doen. Hè. Ik laat zien dat ik het kan. Dan heb ik een antenne op dak gezet... ...ik heb een zendertje gebouwd... ...en ik ben de eerste piraat van Nederland geweest. Nou, en heb ik uitgezonden... Ja, uitgezonden <kijf> naar de mast... De centrale mast. En die antenne van mij was in België. En die, die, de signaal dat signaal klopte dan met die mast. En België ging de lucht uit. En mijn eerste programma was het uh, bijna vermoorden van. Uh, heet die? Die uh, president van. Kennedy. Uh, nee, nee, nee, daarna. Uh, die die films zeg. Is er uh, nog een regen regen, regen? regen, regen. Dat was mijn eerste ja. uitzending. En toen heb ik de politie gebeld. En toen zei ze: waarom België? Ik zeg nou, ik bel omdat ik dus 5000 euro geïnvesteerd heb, guldes geïnvesteerd heb. En als je in mijn opkomen rollen, ben ik al de spullen kwijt. Dus je moet mij waarschuwen nu je komt. En waarom dan? Ik zeg, als je dan komt, dan moet er de pers bij. Ja, want dan, dan, dan zijn mijn spullen weg. Maar dan heb ik er in ieder geval dat voor terug. Nou, en daar is toen op een gegeven moment uh, de opperzak zeggen, van de politie, toen de tijd, mijn pasfoto's laten maken. Dat deed je ook nog bij. Was dat de eigenaar misschien? Nee, daarvoor nog. Daarvoor nog. En uh, die zei op een gegeven moment, Joop, stopte want je krijgt controle. En toen ben ik ook gestopt. Mijn, mijn, mijn resultaat was bereikt. Koppen in de krant, in de telegraaf en overal. Ja. Mijn doel was bereikt. Goor stond op de kaart in verband met televisie. En dat was de bedoeling. Ja. Uh, in die tijd kwam de verkoop van televisie dan goed op gang. Ja, waar, waar, waar, waar, waar. Iedereen moest een televisie daar hebben. Dat was, was weggeven gewoon. En, en weggeven, ze konden het alleen bij jou kopen. Hier gehoorden eigenlijk wel. Alleen ja. ik had een enorme concurrent aan Bogars. En die gingen ook vrij kort naar het infiniet. Maar die gaf een antenne bij cadeau. Dat kan niet. Je kunt niet alles cadeau geven en, en nog uitstel van betalen. Want ja, het waren allemaal als arbeiders die dan, dan zeiden... Het kostte 1300 euro, euro guldens Ik zit nog steeds met die... En dan, dan uh, hadden ze du wel duizend. En dan die drie, die moesten een beetje op de polf. Dus, uh, en dan had je nog een probleem. Als het nou echt hard waaide, dan waren die antennes eraf. Maar die mensen hadden dan weer een cent om die antennes... Nou, dan maar weer het dak op. En dan die antennen repareren. Uh, <lacht> en zo ging oh, ja. dat. Ik heb hard gewerkt. Ja. Maar uh, <coughs> dat ben je tot, tot, uh, tot het laatst blijven doen. Uh, totdat je de winkel sloot. Je bent altijd... Uh, radio en televisie blijven verkopen. Ja, ik had alleen één probleem, want toen ik dus dan een anderhalf jaar aan de gang was geworden, en het liep als een trein, toen moest ik op een rally bij de marine. Ah. En toen ben ik naar burgemeester Van Helsing gestapt, en ik heb gezegd, ja, dat kan ik niet. Zei, weet je, weet je zit je gewoon maar bij de brandweer. En zo, toen ben ik bij die brandweer, maar als je dan met papieren hebt en een beetje handig bent, dan schrijf je er ook al mee. Op die, en dat vond ik ook nog leuk. Ah, ja. En daar heb ik ook heel veel van meegemaakt, ja. Ja. Heel veel grote dingen ook. En, uh, Vanwege de brandweer bleef je uit uh, de herhaling, uit uh, de militaire dienst. Ja, dat bleef ik, daar hoefde ik er niet in. Ja, dus ja. Dat, was, dat was het voor, enige voordeel dat ik er had. Oh. Maar bij de brandweer ja. ben je ook altijd gebleven? Ja, tot 55 mocht je daar blijven. En een van mijn grootste daden is geweest 26 jaar geleden bij Huizen de Bocht. Op een zondagmorgen, was het om 7 uur, stond er heel zon. Zo'n vleugel in de fik en de vlammen sloegen de zijkanten uit. Dat is voor mij grote brand. En dan begin je te roepen nou, dan riel moet komen, Alphen moet komen, Oosterwijk moet komen, de ladderwagen. En dan heb je een minuut van tijd, heb je daar zo'n honderd man dus bij zo'n gebouw staan. Mm -hmm. En natuurlijk, Moeder Vreugd is niet zomaar een gebouw. Hè? Nee, nee. En toen heb ik alles ingezet en toen vond ik achter de brandhaard een enorme grote kamer en daar lagen vijf kinderen in, in de rook. Nou, en toen, heb het me toch, toen ben ik enorm verschrokken. En ik was alleen met perslucht op. Ik had, had alle, alle mensen mijn schappen waren ingezet. En toen heb ik twee kinderen onder mijn armen gepakt. En dan heb je het weer. De geschiedenis herhaalt zich. Want die Duitse soldaat ging op dezelfde manier onder mijn armen zo. En de trappen afgezakt. En er stond al zoveel water dus onder in die gang. Ja, maar ik, ik gaf die twee kinderen af... Maar dan lagen er drie meer in. Die ben je gaan halen. En die moest ik al terughalen. Mm -hmm. En toen ben ik daar weer in de gebouw gedoken. En toen en hoe pak ik die drie nou? En toen heb ik ze alle drie in een box gegooid. En achter mijn kont zo de trappen afgetrokken. <laughs> Tot ik, en toen had je geen lucht meer. Toen viel ik neer. Uh -huh. En toen kwam Tini van Eindhoven. En die kwam met zijn camera. Die heeft die opnames gemaakt voor televisie toen. hij zei, ja, zit je, pak die twee kinderen nog. Zegt Tini, ik weet wat jij bedoelt. Maar dat doe ik niet. En toen de politieagent heb ik de eerste twee kinderen dus in de arm gestopt van de politieagent. En daar heeft hij opnames van gemaakt. Ah, ja. En nou zou ik wel eens willen weten waar die kinderen gebleven zijn. En zou, bestaan die opnames ook nog? Die zijn er nog. Ja. Die zijn die in jouw archief. Ik heb, hier, uh, ik heb hier foto's bij me toevallig, want daar kunnen we nog eens een keer over praten. Ja, ja, ja, dat is de volgende stap. Maar even, dat is uh, een bloedstollend verhaal. En ja. uh, heel, heel. Uh, <laughs> nou ja, dat had heel ernstig kunnen aflopen, maar dat ja. is goed afgelopen. Dit is goed afgelopen. Maar voordat je eraan begon, vond ik dat je een beetje verlekkerd over uh, die, die grote brand sprak. Maar uh, de brandweer, zit er een beetje een pyromaan in jou? Misschien is er wel, nee, nee, nee, nee. Is er wel eens een vraag naar gesteld van brandweerlieden die, die zijn deep down, een beetje pyromanist. Is dat bij jou ook zo? Nee, bij mij is het anders. Denk ik, bij mij gaat het om mensen te helpen. Hoe? Dat kan me niet schelen. Ze moeten ook van de brandweer, politie ambulance afblijven. Want daar sleuvel ik maar. Ik heb dat meegemaakt. Mijn vrouw lag op sterven en ze zei ze, ga nou eens weg. En ik ging naar Tilburg iets halen. Ik kocht iets wat ik helemaal niet nodig had. En ik loop in Tilburg dus daar bij die kopere man, daar bij de Schouwburgring, zal ik zeggen. Ja. En in één keer hoor ik je in de verte plitsje roepen... Halt stop, plitsje, Halt stop, plitsje." En dan zat er eentje achterna, zo'n donkere. En ze kon hem niet pakken krijgen, want het was net met Sinterklaas... en die fietsen, die gingen niet zo snel. En hij komt op me af. En mee steek ik mijn poot uit, hij haalt uit. Hij sloeg om mijn gezicht, zo langs mijn gezicht... en bleef met mijn nagel in zijn trui hangen. En uh, mijn nagel scheurde op en er was één al bloed. Dus ik ging met mijn... waar hij mij een beetje het zo langs. En toen zei iedereen, hebben ze gestoken? En toen kwam mijn vrouw, een politieagent, naar me toe en toen zissen, ze... Mijn heer, zissen, hoe oud bent u? Ik zeg, ik ben 79. Dan doe je zoiets niet, zissen. Ik zeg, ik wel. En waarom doe je dat? Ik zeg, omdat ze dus van hulpverleners af moeten blijven. Ja. En een andere dag, toen belde mijn dochter op. Ik had tegen mijn vrouw niks gezegd, tegen ja. mijn dochter niks gezegd. Die belde me op en ze ze, pap, zissen, ze staan daar bij jou aan de deur... en dan moet je open doen. En ja. ik deed de deur op, stonden twee politieagenten... Mm -hmm. En toen zit je, was je gisterenmiddag om drie uur in de stad. Ik zei, ja, zit je en? zeg we wat dan? Is er niks bijzonders gebeurd? Ik zeg van mij niks. Jawel, zit je. Ik zeg helemaal niks. Dan haalde je een bosbloemen achter zijn rug uit. En ik zit 18 jaar bij de politie, zit je. Maar dit is wel zo bijzonder, zit je. Dit is wel zo apart, zit je. Toen kreeg ik een bos bloemen van de politie. Ja, ja, ja mooi zeg. Ja, ja. zeg. Zeg, jij zit barstens vol met, met anekdotes. Hè? Maar we proberen ook wel een beetje een lijn... Dat, uh, vast te houden van, van uh, hoe jij zo door die jaren heen in Goorlen gewerkt hebt op, op, op dat, dat gebied van radio en televisie en, en uh, ja, computertechniek. Je hebt het uh, altijd allemaal bijgehouden, geloof ik. Ik ben helemaal bij. Nu nog steeds. De allernieuwste technieken die beheers ik. Ik, ik, ik kan overal over praten. Ik kan mee. Niemand begrijpt het. Ik weet niet wat het is, maar ik Hoezo denk, niemand begrijpt het? Niemand begrijpt dat iemand van 82. Want daar ben ik, hè? Oh ja. Ja, dan mag ik wel spelen. Dus dat allemaal nog kan bijhouden. Ik, ik ga naar beurzen toe en ik praat met hoogste gezag mee. Ja. Ik, ik zit bij die HCC-club uh, van Nederland. 50.000 uh, clubleden. En daar help ik af en toe mee. Uh, of ik leg wat uit. Of ik, uh, en dat vind ik heerlijk. En tref je daar uh, leeftijdgenoten aan? Uh, Meestal zijn ze wat jongeren ik, Maar er zitten erbij die... Uh, maar een paar die net zo oud zijn als ik maar ik kan ah. ze allemaal nog helpen maar, maar goed niemand begrijpt het maar begrijp je het zelf wel hoe komt het zo dat, dat je, je er altijd in bent blijven interesseren en in bent blijven ontwikkelen het is toch een fascinatie iets, hè? iets vast kunnen leggen waar oud is want op het moment dat je het maakt is het al geschiedenis ja, is Beet... dat het vooral dat je, ja. dat je het vast wilt leggen vastleggen en op het moment dat ik het knip, is het geschiedenis Mm -hmm. Dan hoort het erg thuis In mm -hmm. deze wereld ja. Ja. En nu ben ik 82 Maar de Romein die werd 44 of zoiets Dus je ziet dus wat ik extra heb gekregen Inderdaad, inderdaad. We worden allemaal veel ouder Allemaal Als het, als het uh, in je genen zit En als, het je, ja. als je een beetje geluk hebt uh, ik denk dat we langzamerhand uh, naar, uh, naar het beeldje moeten. Ja. Pim, wat denk jij? Uh, ga jij daar vragen over stellen? Uh, ja, je hebt uh, een heel mooi beeldje gemaakt. En daar zitten een heleboel functies in, heb ik begrepen. Er zit nogal wat in, ja. uh, Nou, dat zit er niet in op het moment, maar nee, dat, nee, dat is de bedoeling. Nee. Ja. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Nou, je leert bepaalde dingen. Hè? Dus uh, als je dus op een kerkhof komt, daar zit, ligt mijn vrouw, zes jaar geleden overleden. En dat kost een vrij een grote bom geld om ze daar in een potje te hebben zitten. Ik zeg het een beetje oneerbiedig. Mm -hmm. Maar over vier jaar komen ze weer met rekening, je moet betalen. Ja? Daar kun je over nadenken en ook... het begraven, cremeren... dat is allemaal van de laatste jaren. Cremeren is nog niet zo oud, want als je katholiek was... dan mocht je het in feite eh, niet, hè? En ben je ook niet mocht... je mocht bijvoorbeeld niet in een opera Jezus Christus Superstar. Dat was allemaal terughoudend. Ik heb dat toch nog vastgehouden... want ik zing nog steeds in de kerk... dus het is geen Gregoria's, dus het is toch niet echt helemaal los. maar mijn vrouw die wou per se... gecremeerd worden. En ik zeg het nou hier... Mijn vrouw is eigenlijk een beetje, toen ze dus geslaagd was voor haar examen is een beetje door het christelijk geloof aangepakt, als dus je begrijpt wat ik bedoel. En dan bedoel ik eigenlijk, mee je een pater waarbij je op de schoot moet komen zitten. Uh, ja, dus, ja, op de verkeerde manier en aangepakt. Op die manier, op die manier wou zij niet, niet, niet begraven worden in de kerk. En dat deed mij ontzettend nee. zeer. Trouwens, ik weet hoe heet vuur is... Als commandant brandweer. Als weer, dus, ja. Ja. dus dat was, dat was echt voor mij mm -hmm. een hele moeilijke overwinning. Maar zij had dat besloten op dat moment. En dat heb ik gewaardeerd. Mm -hmm. Bijgevolg dus ze cremeert is. En ze staat nu op kerkhof hier geworden. Nou is de techniek is enorm het groeien. Dus de camera's. Ik heb een hele grote camera altijd rondgelopen. Die kleine camera's. Je hoeft maar iets in je zak te hebben. Je kunt van alles maken. En dat heeft me weer tot nadenken gezet. Wat ga ik hiermee doen? En toen dacht ik in één keer aan de 3D-techniek. Ik koop zo'n apparaat dat ik 3D kan maken en dan, dan ben ik weg. Dan sta ik een paar weken geleden in Tulburg bij de 013. Er staat een winkeltje. En dan komt er een man op me af en die zegt: Ben je leuk hè? Ik zeg: Ja, is leuk. Ik zeg: Maak je, ja die maak ik, zegt hij. Ik zeg: verrekt, dan moet je bij mij eens iets doen. Hij komt er eens in, zit je. Toen kwam hij daar. En toen had hij 115 van die, kam uh, van die computertjes. Mm -hmm. 115. Met een lensje erbij. Ja? En hij zette me daar in de ring. En in één seconde maakte hij van mij 115 opnames. Driedimensionaal. Ja, ja. Ik had mijn camera meegenomen. Hij zei, wel een mooie camera. Zeg, ja, maar hij zet de tijd. De dingen zijn zo klein geworden. Dat heb ik niet meer nodig. Maar... Iedereen kent men zo. En zo met die camera... moet je ja. met mij iets doen. Toen ja, dus zegt hij, wat wil je dan? Ik zeg, nou, dan, dan, je moet alleen de bovenste functie van me maar pakken. Mm -hmm. Dat is niet de mooiste. En dan zegt hij, zeg, dan moet je hem hal maken van binnen. Hij zei, hal maken van binnen? Dat heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik zeg, jawel. Ik zeg, want dan kan er een plukje van mijn haar in. En als ik per ongeluk morgen er niet meer ben... dan cremeren ze me omdat mijn vrouwtje meer is. En dan kan er ook nog een zakje as in van me. Dan heb ik het compleet. Ja? Misschien heb ik nog ja. een tandje liggen, dat kan er nog bij. Ja, niet om te klonen. Maar, nee, nee. maar ik bedoel, dan is het, het is een beetje leguber, Eigenlijk. Ik was een beetje bang, en mijn ja. dochter. Dat vindt ze niet leuk. Bijgevolg, is het ding ontwikkelt zich. Ik praat erover. En op een gegeven moment. hak ik het heel gek. Toeval. Toeval komt niet alleen, hè? ik kan niet meer mijn nagels knippen, maar omdat ik oud ben, hè, dan moet ik met mijn voeten in bad, een beetje plonsen, nieuwe sokken aan en dan kan ik dus naar zo'n pedicure toe. En ik lig in Oosterwijk op die tafel, zij doet die sok naar beneden en op een grote tijd zet een pluisje. Ik denk, wat nou toch? Zij haalt eraf, het was een mini geheugenkaartje. <laughs> Denk hoe komt dit <laughs> mijn grote teen. Zo'n micro SD nee, ja, nee, <laughs> hebben men op de grond gelegen. Het ja. is, is geen onzin, het is echt oh, nee, gebeurd. Nee, nee. En ik stopte in de computer en alles stond er nog op. Omdat ik alleen ben, moet ik mijn broek ook uitwassen. En ik weet vroeger, als je een broek niet goed leeglaat... Mm -hmm. dan komen jouw schulders en komen in de pomp te zitten. Ja. En ik heb echt mijn broek helemaal leeggetrokken. Ik gooi die in de wasmachine... Trek hem aan. Toen hij droog was, zat er een SD-kaartje in. Ik denk, ja, de 60 graden was, een zeep erbij al. Dat werkt niet meer. En dat werkte wel. Werkte toen wel. dacht ik, Zo. pats, nou heb ik het. Toen kwam er tussendoor dus, dat dus de heemkunde een tentoonstelling wou houden dus van Luc van Hoek. En die vroeg naar mij de foto's van de Sint-Jelsoptocht. Ik zeg, je, ja, dan moet het op het regionaal archief zijn. En daar hebben ze allemaal zitten rommelen en zitten bellen. Kunnen ze niet terugvinden. En toen werd je eigenlijk een beetje verdrietig. Denk, moet het nou, als ik daar niet meer ben, alles op een kruiwagen, op een schop, een 60-jarig film van alle gebeurtenissen in, de, in, in, in, in Nederland en in Midden-Brabant, moet ik dat dan weggooien? En zodoende ben ik op het idee gekomen. En dan heb ik beslist, om dus mijn materiaal, weg. ik heb zoveel mogelijk zachtjes aan, dus op die SD-kaartje, kan er allemaal in dan hmm. kan er dus duizenden gigabyte kantje in stoppen. En dan kom je met een volgende stap. Dan krijg je op AutoCue... Ik weet niet of je weet wat het is. AutoCue. Uh, AutoCue, dat is zo'n scherm waar, de, de, ja, waar je kunt lezen. Dus ik ben mijn biografie aan het schrijven op AutoCue. Dus wanneer je het schijfje pakt van mijn AutoCue... dan zie je helemaal de AutoCue mijn beelden lopen. Mijn, mijn, mijn geschreven beelden langskomen. Van, ja, ja. Van, van mijn geboorte af, van mijn vader... wat hij in het verzet gedaan heeft. Al die dingen die komen daarin voor. Je vertelt het allemaal. Dat, dat is vertel de, ik al. Ja, ja, ja. ja. Met daarbij de foto's... die erbij horen. Maar nou, zit je aan iets anders te denken? 82 kan er morgen niet meer zijn. Ik heb één dochter. Dat is niet veel. Ik heb twee kleinkinderen. Een meisje en een jongen. Hartstikke gek ben ik ermee. Helemaal geweldig, lieve kinderen. Ik ben er helemaal gek mee. Maar stel voor dat die kinderen die krijgen... Dan kunnen ze opa niet meer zien. Maar doet dit systeem wel. Maar dan nou krijg je het volgende probleem. Stel voor dat je die techniek af wil draaien die je er nu in stopt. Hmm. Dan werkt het niet. En toen heb ik gezegd, we maken daar een stuk onder. En dat is dan hal. En dan jagen we er een computertje erin. En dat computertje gaat onder in de voet. En dan, krijg, dan ga je nog verder als je dat doet. Dan ga je dus dit ding hierop aansluiten. En dan zit daar een klein vierkantje in de dingen. Ja. En dan kan je mee als bewakingscamera zien. Ja, hier lag je kapot. Dat het kan, maar het kan. Het kan gigantisch. Ja. Ja, het, zijn, het is geen uitvinding. Nee, nee. Het is gebruik maken van iets wat er nu op dit moment is. Nou ja, van bestaande, het enige uh, wat ik wil. Ik wil geen geld, ook geen, geen patent of niks op. De naamsbekendheid dat ik het gemaakt heb. Want jij denkt dat het navolking gaat, gaat krijgen. Denk eens goed na. Dat is jouw verwachting. Nee, denk eens goed na. Geen grafkosten. Ja? Mm -hmm. Hoeft nooit meer naar het kerkhof. Hoeft nooit geen bloemetjes. Via de kleine moet een kaarsje erbij. Wat er dan gebeurt? Dat zou wel eens een hele revolutie kunnen zijn. Misschien zit ik iets te voorspellen wat het niet waar is. Nou ja, maar er zit heel veel informatie op. Wat dat het onzuiglijk veel tijd kost... om het af te kijken. Ja, dat is ook niet ja. erg. Oh, nee. Maar die generatie kan. En dat komt eigenlijk van een heel ander idee. Dat komt van een, een creatie van mij... die ik gedaan heb met de zonsverduistering... hier op de Grafheuvels in Goorlen. 3000 jaar van Christus. Heb ik daar de zonsverduistering gedaan... Heb ik heel veel notabele mensen. die zijn bijna allemaal al weg. Van de Wildenberg is weg, Sass is weg. Uh, daar had ik architecten op zitten. een kindermeisje, de pistoolhekspor. Pistool, pistool Jansen zat erbij. over de afgelopen eeuw laten praten. Ja. Maar dan mochten ze pas zien bij de volgende zonsverduistering. Ja, en die moet nog komen en uh, dat de spullen zijn allemaal begraven. 2000 dingen. Ja, ja, ja, ja. ja nou goed. Ja. Er, is, er is een, een opdracht bij de notaris. Die moet straks drie mensen aanwijzen, horen. En daar is die kunnen dat terugvinden. Het ja, ja. zou toch geweldig zijn als dus ze kunnen zien hoe het er toen de zaak uitzag. Ja. Eigen stomme fantasie, maar, mm -hmm. maar dat zijn allemaal dingen die meespelen in dat, dat gekke spul. Ja, ja. Uh, ga je hier de hele begrafenissector mee overbodig maken, denk je? Niet over, me, maar de mensen zullen wel eens een keer na gaan denken. Je bent een VVD'er, hmm. geloof ik, meen hmm. ik te weten. Uh, Hoe zou uh, de tijdelijk teruggetreden voorzitter van uh, de VVD? Nou, ik vind het een schandaal. Dan ga je een beetje politiek. Ik, ik heb hem teruggezien, maar iedereen kan hem terugzien. En dat heb ik nou ontdekt. Als je nou gaat naar YouTube. Ja, en je doet crematie in. Dan krijg je, ik weet niet hoeveel filmpjes en bewegingen die daarmee te maken. En dan komt die meneer komt er ook in, in voor. Ja? ja. Die voor een heel klein beetje, voor 30.000 euro's, een miljoenenbedrijf gekocht heeft. Ja, ja. Nou, dus, dat bedoel jij. Mm -hmm. Nou ja, uh, ik heb daar geen mening over. Maar nee. het is, het <lacht> zal heel veel mensen dat nadenken stellen. Ja ja. ja. ja? Dat is eigenlijk ook... Eigenlijk ook gebeurt met die rijke stintjes. Wat, die kost het, uh, wat kost dat 3D beeldje dat je voor jou hebt laten maken? Nou, dit kost dus uh, 475 euro. 475 euro. Dat is wel goedkoop. Ten opzichte van, van, van, van, van grafrechten en elk jaar. Mijn vader ligt op het kerkhof in Moeresel. Wij zijn maar zeven kinderen. Ik ben de enige die nog betaald. Ja. En dat ik daar weg ben is het helemaal. Mijn opa en oma liggen in Nune. Mm -hmm. Mijn neven hebben me aangeschreven. Mijn opa en oma liggen vlak bij het Hok, waarvoor God, je zit te schilderen. Oh, ja. 35 meter eraf. Ja. En niemand betaalt het. Ik heb alleen de gemeente Nune gebeld. Laat het liggen, het hoort bij deze story van Nune. Ja. Ja. Maar ik ga ze wel gebruiken in mijn beeldje. Joop, Joop, ja. jij hebt uh, een terabyte aan, aan informatie, maar we hebben maar uh, ja, 1 en B denk ik uh, hier uh, over de tafel gekregen. We, we moeten jou terugvragen. <lacht> dat zet ja, ja, zet ja, zet dan, dan zet, dan maar, zet ik ze anders op. op. Kijk hoe dat dan loopt. Maar als je er goed over nadenkt, is dit een grote oplossing. Dit is een grote oplossing. Geen grafrechten meer, geen, geen, geen plaats meer. De, de, naar kerkhof moeten, uh, allerlei toestanden. Het hoeft niemand, het kan allemaal thuis gebeuren. En mijn dochter, ik heb, een, ik heb hem nou onder de stal opgezet. Is jouw dochter daar inmiddels mee verzoend? Wat Helemaal! Oh ja. ja? Ja, en mijn kleinkinderen ook. Ik, ik, dat heeft me verbaasd. Dat je was, hebt ze meegekregen. Daar was ik helemaal bang van. Ja. Echt dat moet die rust weten en ik denk: nou, kreeg, nou, nou doe ik iets wat ik niet goed doe. Maar je hebt veel overtuigingskrachten. Ja, nee, nee maar goed, dat heb ik niet gedaan. Zij hebben het beslist. Mm -hmm. Zij beslissen of dat dit project doorgaat. Ja, ja. Maar die man die het gemaakt heeft, die zegt: daar uh, <laughs> moet ik je mee. Het is zelfs nou zacht, ik heb het laten zien aan iemand die speelt viool. En die heeft nou ja. naar aanleiding van dat ding daar gemaakt. Ook met de bedoeling om daar zijn as in te bewaren? Ja, dat weet ik dat, niet. Dat, Zoveel dat, weet is... ik niet. Ja, ah, okay. Hier staat ook nog een overlijdensdatum achter. Hè? 2025. Ja. 2025. Dat mag je nog net vertellen, want dan moeten we eruit gaan. Waarom staat daar... Uh, ja, ik, uh, ik, ik moest... zag dat uh, vrijdag en daar staat 1900 toen... Uh, ja, dat was misschien een gemene grap. Als dan mijn vader geboren. Of jij geboren, en dan begin of ik jij daar geboren was in 1900. Bleek nee, niet nee, zo te nee, zijn. Nee, in 1935. Dat staat er ook op. Dat staat er bovenop. Dat staat er aan de bovenop. Ja, dus alles, aan alles is gedacht. Jouw vader is geboren hm. in 1900. Ja. Uh, nou, nou ja. Toen is hij voor de eerste keer dan ontwikkeld. Zal ik maar zeggen. In mm -hmm. Dus ik vond dat mooi. <laughs> maar mij staat er op 2025. Aha. En als ik dat niet haal is het heel simpel, dan plek je er gewoon een plusje... of een minnetje, vier of drie bij. Ja, ja, ja. Dus het kan omhoog of het kan omlaag. Ja. En ik heb de file lock, Ik heb hem hier op de computer zitten. En elk moment kan ik die datum laten veranderen. Ja, dat is het enige wat je handmatig doet. Met de computer. Oh, ja. met de computer? Ja, dan ook. moet je het met de computer erin zetten. Oh, oh, oh. Wat is met de computer? Teksten. Oh, ja. Dus ja. je hebt de teksten, je datums. Het je, je, is een timecups, wat je ziet. Een time er zit, ook in mijn, mijn, mijn lijf zit er achterop. <laughs> Ze zien me zingen met kinderen die over 50 jaar die nog geboren moeten worden, kunnen zien wie die oeropa was. Joop, het is geweldig. Jij doet ons altijd versteld staan. Daar hou je niet mee op. Dat, dat, dat weet ik niet. is pas over wanneer je je laatste adem uitblaast, denk ik. Uh, hopelijk dat het voorlopig nog niet gebeurt. 2025, die, die spannen geef je jezelf. Ja, ik moest er iets zetten. Ja, je moest er iets achterzetten. Ik had een vraag tegen kunnen zetten, maar... Dit is een manier om het, als, als je geen geld meer aan wilt besteden, dan kun je gewoon een plusje, min drie, min vijf, of plus vijf. Dat dan is het toch compleet. Of anders spring je hem gewoon nog een keer uit. Ja. Jo, bedankt. Graag gedaan. We krijgen een lied, uh, Stefan. Uh, Pim, weet jij welk lied? Nee. Nee. Want mijn agenda ligt hier. Dan luister er maar ja. gewoon ja. naar. Nou. Hey. Ja, Michel Fugin, le printemps. Dankzij Jacques Sperber, die dat uh, allemaal weet. Uh, <laughs> we gaan uh, naar jouw column uh, luisteren, Jacques. In de rubriek De Verandering. Ja, dat zullen we doen, Ben. Cultuur en kunst is welzijn. Dat is een column in het kader van De Verandering. Een rubriek van het logprogramma Goolse Kringen. Als Leonard Joost je belt en vraagt om iets te doen, dan heb je de neiging om al snel ja te zeggen. Soms een beetje te snel, denk ik, dan wel eens achteraf. Maar dit keer was het verzoek om een column te schrijven... voor de rubriek De Verandering. En je gaat dan nadenken over wat je zou willen veranderen in Goorlen. Mocht jij het voor het zeggen hebben. En daar moet je dan erg, erg lang over nadenken. Want we hebben het in Goorle best wel goed voor elkaar. Het is altijd mijn uitgangspunt geweest dat cultuur en kunst... Wezenlijk bijdragen aan het welzijnsgevoel van mensen. We hebben het dan over participeren, meedoen dus. zowel actief als passief, in belangrijke mate samen met anderen. En dat heet dan sociale cohesie. In Goorlen, waar de laatste decennia relatief veel mensen van buiten de gemeente. en ook uit andere landen en culturen zijn neergestreken. een prima middel om het wijgevoel te bevorderen. Let wel in een tweerichtingenverkeer. Toch zijn er in Goorland nog best wat kanttekeningen te maken... als het gaat om het beleid voor kunst en cultuur. Ik noem er enkele die mij zo te binnen schieten. En dan ga ik even uit van Back to Basics 2.0. Dat is de nieuwe beleidsnota. Opvolger van Back to Basics, de nieuwe koers van vier jaar geleden. Hij noemt in ieder geval ook cultuur als een element in het welzijnsbeleid. Dat is al een plus ten opzichte van de vorige nota. Kunst wordt niet genoemd, maar... alla laten we niet Piet Luttig worden... en het samen onder de noemer cultuur vatten. Ik laat Sport hier even buiten beschouwing... hoewel dat in feite ook met cultuur te maken heeft. Althans, in de brede zin van het woord. Voor de gemeente wordt ook nu weer de invalshoek... dat de activiteiten van de verenigingen... getoetst worden aan het meerealiseren van het gemeentelijk beleid. Weet u nog, in de vorige periode... We gaan geen hobby's subsidiëren, riep de Raad. Was dat terecht? Als ik citeer uit Back to Basics 2.0, de nieuwe dus, bevorderen van maatschappelijke participatie. Maatschappelijke participatie is de deelname van inwoners aan sociale, educatieve, sportieve of culturele activiteiten. Participeren kan zowel op een passieve manier, bijvoorbeeld lid zijn van een organisatie, een concert bezoeken, als actief. Bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk of sporten bij een vereniging. In dit kader wordt opgemerkt dat er voor minder draagkrachtige regelingen zijn. Ook verwijst men naar de stichting Leergeld. De laatste is overigens een particuliere stichting... die weliswaar incidenteel door de gemeente ondersteund wordt... maar geen gemeentelijk beleid voert. Ten aanzien van de subsidies aan de verenigingen... worden deze, behalve als er een personeelscomponent is, niet geïndexeerd... Net als bij de vorige nota. Cultuureducatie. Het startpunt voor participatie aan het culturele leven... dat wordt gesubsidieerd. Zo is er de combinatiefunctie cultuur... speciaal voor het BSO, buitenschoolse activiteiten... en verder doorontwikkeld door onder andere Factorium... cultuureducatie met kwaliteit. Binnen- en buitenschools. Beide overigens extern gefinancierd door het Rijk en de provincie. Nadrukkelijk wordt er nog vermeld... dat materieel en immaterieel erfgoed... niet gesubsidieerd worden. Klopt overigens niet helemaal. Zie het Smiske en de potstal... van de heerdgangen. Maar hier is dus verbetering noodzakelijk. Zo is Goorle een van de gemeenten... samen met Tilburg... die bijvoorbeeld de Drie Koningen Zingen... op de Nationale Inventarisatielijst... voor de UNESCO heeft gekregen. Materieel erfgoed... vormt de ziel van de gemeenschap. Het historisch besef. En juist in een importgemeente als Goorle is dat extra van belang. Hebben we het over accommodaties? Verbonden aan cultuur natuurlijk. Nogmaals, de sportaccommodaties laat ik even buiten beschouwing. Er zijn nog steeds boze tongen die beweren dat we te veel vierkante meters hebben op accommodatiegebied. Ik denk niet dat dat een terecht standpunt is. Zo wordt bijvoorbeeld wijk- en buurtgebouwen overeenkam geschoren met mainframe en Jan van Bezouw. Om het loket nog maar niet te noemen. Ja, laten we eindelijk de knoop doorhakken. Loket naar het Jan van Bezouw. Culturele verenigingen terug naar het Jan van Bezouw... Tegen behapbare tarieven, waarbij we vanuit de gemeente een deel van die tarieven gaan subsidiëren, zodat we met recht weer kunnen spreken van een sociaal cultureel centrum. En maken dan één beheerstichting van, samen met de grote bewoners zoals Factorium en de bibliotheek. En laten wijk- en buurthuizen zich weer richten op het wijk- en buurtwerk. Eventueel met de WMO-component voor al die activiteiten waar ze goed in zijn. En daar zijn al verschillende mooie voorbeelden van. Stimuleer dat als gemeente door een exploitatiesubsidie in te voeren. Keep it simple. Op de plaats van het loket kan dan mooi een modern en functioneel jongerencentrum ontstaan waarbij intensieve samenwerking met het Jan van Bezouw uitgangspunt moet zijn. De regionale samenwerking. Er zijn best wel wat initiatieven geweest de laatste tijd... waar daar aanzetten toe gedaan zijn. Los van het werk van de gilden, die dat traditioneel al doen... de carnavalsverenigingen en natuurlijk de reuzen... hebben we de samenwerking gehad in het kader van Drie Koningenzingen... de UNESCO-inventarisatielijst, die ik net al noemde... maar ook initiatieven als Park. Parking noemen we dat dan hier in Goorlen. Park in Goorlen. En programmering, beide vanuit het Jan van Bezouw. Sommige instellingen, verenigingen hebben ervoor gekozen dit niet te doen. Zoals de Log bijvoorbeeld. Een toch wel gemiste kans. Waar we op veel vlakken samenwerken met Oostwijk en Heelvaar en Beek... is er juist op cultureel gebied nog best te verdienen. Elkelik en Tiliander en Jan van Bezouw onder één beleid bijvoorbeeld... Uitwisseling van activiteiten met de gemeente Ravels. Dus geef een prominentere plaats in het welzijnbeleid. Voer een actief subsidiebeleid dat daar recht aan doet. Zorg dat cultuureducatie een vanzelfsprekendheid wordt. Breng de accommodaties terug naar hun kerndoel. Geef materieel en immaterieel erfgoed de plaats die ze verdienen. Zoek de samenwerking, niet alleen binnen, maar zeker ook buiten goorlen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zolang we met z'n allen het belang van cultuur willen zien... ...komt het allemaal wel goed. Goorle, 15 mei 2017. Nou, bravo, uh, Sjaak. Het is, uh, ik zou zeggen, haast een mini-nota... ...in plaats van een column. Um, ja, die eerste nota we gaan daar niet over praten... Af. ...want dan uh, krijgen we wil uh, niet meer erin. Ik stel voor, Pim, dat we het laatste liedje... ...dat gewonnen heeft op het uh, Songfestival... ...dat we dat laten horen. Kan dat, ja. Stefan? Want we hebben geen tijd voor twee liedjes. Nee. Goed. Dankjewel, je ja, draai ja, maar. Doe maar. Als ja. je vraagt. Me diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Je het wel herkend, Salvador Sabral, de winnaar, de Portugese winnaar van het Songfestival. Uh, nou, Wil. Ben. Jij, uh, ik heb je al aangekondigd als, als uh, iemand die, die uh, veel schrijft tegenwoordig in Gohlers Je bent uh, lid van de columnade. Je schrijft ook uh, ingezonden brieven, die je soms ook wel uh, columns noemt. Het... Uh, uh, wat, wat drijft jou zo om, om zoveel te schrijven? Ja, ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen in Goorle het nieuw is dat ik schrijf. Maar ik ben dus altijd al heel erg betrokken geweest met wat er in de samenleving gebeurt. Ik ben ook geïnteresseerd wat daar gebeurt. En dat heb ik altijd heel sterk omgezet in me ergens voor verantwoordelijk voelen. Mm -hmm. Ik ben voorzitter geweest van het CDA in Brabant. Dan ben je verantwoordelijk dat dat goed gebeurt. Ik ben voorzitter van de Unie KBO... dat is de katholieke bond van ouderen in Nederland... 180.000 leden... Dus dat blijkt ook de nodige verantwoordelijkheid met CGP... ik heb in het landelijk bestuur van de Zonnebloem gezeten... allemaal dingen waar je verantwoordelijkheid voor pakt. Mm -hmm. uh, in Goorlen... word ik nu 11 jaar... daar ben ik dus 9 jaar voorzitter geweest van... Jan van Besouw en nu... anderhalf jaar van de log ook... vind ik het belangrijk dat je ergens je verantwoordelijkheid voor laat zien. Ja. Maar... los daarvan vind ik het ook leuk om... ergens niet verantwoordelijk voor te zijn... En dat is heel kritisch te kijken naar mensen die er wel verantwoordelijk voor zijn. Uh, dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om kritisch te kijken naar wat er in de samenleving gebeurt. En daar mijn mening over te geven. Mm. En toen ik voorzitter was van het CDA in Brabant, schreef ik niet over wat het CDA in Brabant deed. Want dan schrijf je over jezelf. Maar ik schreef vooral over wat het CDA landelijk deed. Of naar mijn gevoel te weinig deed. Of te veel deed. Uh, en dat deed ik op de blog elke week van het CDA in Brabant. Zoveel dat... Dat vonden ze niet altijd leuk in Den Haag. Zoveel dat toen ik afscheid nam... Rut Peet om op het congres zegt... ...zij benemen nu afscheid van het orakel van Goerle. Oh ja, dat, dat heb ik wel eens gehoord. Het was daar was ik ook al berucht voor het schrijven. En vonden toen, ze de uh, stukjes uh, eigenlijk uh, niet, niet duidelijk? Dat, dat ze, ze het ze heel duidelijk. orakel gebruiken. Misschien wel te duidelijk. Ja, nee, dan zeg je niet orakel. Dan vind ik het een verkeerd woord. Gebruiken. Ja, dat was misschien een verkeerd woord. Ja. ja. ja. ja. En toen, ik, toen ik stopte als voorzitter van het CDA in Brabant... Toen ...dacht ik, ik ga niet meer die blog schrijven... op de website, want dan loop ik mijn opvolgers voor de voeten. En toen heb ik een nieuw slachtoffer gezocht en dat was het Scholense Blank. Ja. Uh, toen ben, was er Ben Loren die vroeg mij of ik elke vijf weken een stukje wilde schrijven in de roemruchte rubriek De Kolonnade. Uh, dat doe ik nog steeds, maar daar kan ik onvoldoende mijn eien kwijt. Ja, dat Bovendien, is... die Ben Loon is een strenge man. Je mag maar 500 woorden gebruiken. Niet en dat frequent ik... genoeg natuurlijk. dat kan hè? ik mijn, uh, is, mijn ei uh, niet in kwijt. Eén dus... keer in de vijf weken, sta je voor voorzeg. Ja. Nee, nee, dat gaat Je moet dus in kunnen niet. haken op de actualiteit. Ja. En daarom schrijf ik elke week een stuk. Elke week een stuk. En dat doe ik in een ingezonde brief. Ik zou het liefst een column hebben. De mening van Wil bijvoorbeeld. Maar dat doen ze niet <laughs> bij het, het, ja. het, uh, het belang Dus je moet dan elke week een ingezonde brief sturen. En ja. dat doe ik. Ja. Ja. Dan schrijf ik over dingen die mij opvallen in Goorl of in de wereld. Ja. In Brabant. Je bent de laatste tijd hmm. veel met, met armoede bezig. Um, nou, kijk, het is zo dat um, ik, ik een beetje naar kijk... wat gaat er nou de komende tijd gebeuren? En alle politieke partijen gaan nu aan de slag... om uh, verkiezingsprogramma's te maken... voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hmm. En toen dacht ik, dat uh, daar wil ik eens op aansluiten. En een van de eerste dingen die de gemeenteraad... In dat kader deed. Ja, ja, kan ga gewoon doen. In dat kader deed, uh, was dat ze een uh, informatieavond over armoede organiseren. Daar ben ik naartoe geweest en dat vond ik buitengewoon verhelderend. Uh, Om te zien hoe de Raad zich laat informeren door belangrijke partijen in de gemeenschap. Stichting Leergeld, de KBO. Al die mensen kwamen aan het woord en ze zeggen: wat doen wij nou met armoede en is er armoede in geworden? En dat word ik dan door getriggerd. en dan ga ik daar een paar stukjes over schrijven. In de hoop dat iemand die bezig gaat met een, uh, met een programma voor een politieke partij denkt, oh, er zitten misschien een paar interessante dingen in waar wij in onze komende verkiezingsprogramma iets mee kunnen. Ja, ja maar dat is voor jou een van de vele beleidsterreinen waar, waar je je mening over geeft. Ja, ja, ja. ja, ik heb nu een stukje klaar liggen die gaan over de, de nieuwe Golse democratie, waar de raad vanavond in gaat oefenen, hoe ze dat, hoe ze dat gaan doen. Nou, daar heb ik ook een aantal ideeën over. Agile. Agile, ja, precies. Mm -hmm. Dat is al geweest. Nee, maar bijvoorbeeld over clientelisme ga ik een stukje schrijven. Of heb ik een stukje geschreven. Over de democratie en de Goolse, en de Rielse zendmast. Dat vind ik ook wel zo'n thema's uh, Waarvan ik denk, nou, daar kun je leuke dingen over schrijven... waar de mensen misschien nog iets aan hebben. Ja. Voor degene die het willen. En degene die het niet wil, die leest het maar niet. Ja zo is het verklaard. Je, je raakte je podia kwijt ja. en toen uh, heb Zoals, je een nieuw gevonden ja. en een uh, ja. koersbelang uh, was is, is daar een slachtoffer van noemen we het ja, zelfs. Ja, ja. ja. ja. ja. Nou uh, en zo kun je nog wel eventjes door. Ja. Ik, je zult ik, nooit verlegen zitten um, om onderwerpen. Nee, bijvoorbeeld ik was afgelopen zaterdag, nee, afgelopen maandag was ik op een lezing van uh, Pieter Tops. Dat was iets een tijd geleden ook voor de VVD. Uh, en Pieter Tops heeft een verhaal gehouden over uh, de drugscriminaliteit in Tilburg en omstreken. Ja, dan hoor je daar, daar gaat dus in deze regio 800 miljoen per jaar om ja. in het drugscircuit. Mm -hmm. En 2600 mensen verdienen daar hun brood in. Ja. Uh, en dan hebben we het in Nederland over of we de, de, de wiet, of, die, of we die... Uh, je, je weet dan, we hebben dat beleid dat we in de koffieshop mag je wel kopen, maar je mag het er niet ja. in brengen. Nou, dat beleid is dood, vindt iedereen. en Dan ja. hebben we een discussie met elkaar. Moeten we het gedogen of verbieden of wat dan ook? Dat gaat over zo'n klein stukje van het probleem. probleem het is veel, meer, groter. Ja. veel groter. Veel ja. groter. En wat, wat, ik dan, wat ik dan vooral interessant vind, is dat Pieter zei... Ik werk in Tilburg. Ik woon in Tilburg. Ik ben actief in Tilburg. En toch heeft het mij verbaasd. En toen zei ik... Hoe zit het dan in Goor? Ze zei, in Goor is precies hetzelfde. Ja. Ja. En ik kom nooit mensen tegen die in de wiet ja. zitten toen zei hij, je moet dus heel goed gaan opletten. Je ziet dus steeds meer dat er mensen komen die gaan voetbalclubs of andere clubs benaderen en zeggen, heb je nog geld nodig voor een nieuwe baan of voor een nieuwe zus? Je kan cash betalen. Of de boer die zijn schuur leeg heeft staan en die iemand op bezoek krijgt en zegt, cash per maand. En al die mensen die cash betalen, wees daar maar voorzichtig mee, zeggen. Mm. En hij ja. zegt dus eigenlijk, en kijk dus vooral niet de verkeerde kant op. Doe er allemaal aan mee dat je de goede kant op kijkt. En die mensen moet je gewoon aangeven. Hoe lang ze nog cash nodig. kunnen betalen, hè? daar, daar nou, is ja, dus ook nog steeds meer uit ja ja. ...ja, ja... En zo was ik afgelopen zaterdag op een uh, lezing van professor Ernst Hiesbalien. Die opende de tentoonstelling in Kamp Haren. Over de illegale en de legale pers in de oorlog. Buitengewoon interessant verhaal. En van die twee heb ik nu weer één column gemaakt voor de komende woensdag. Goed. Um, zo blijf ik bezig. Zo blijf jij bezig. Ja. Mooi, mooi. Het was kort, uh, maar krachtig. Uh, want, want Joop die ja. heeft de meeste tijd genomen. Dat is ook veel interessanter. Ja, dat is ook veel interessanter. Ja. We hebben nog misschien een paar minuutjes, uh, Stefan, voor onze nieuwtjes. Het ronde, wat was er in het nieuws? Um, uh, Tweeënhalf twee minuut. Twee minuut, kan nog. Ja. Pim, heb jij iets uh, wat je geselecteerd hebt? Nee, op dit moment ben ik daar nog niet goed in. Nog niet, uh, geen, nou, wat geen interessant familie. was, jij? ik heb ja. laatst een column geschreven over de overname van de Telegraaf ja. door uh, de familie van Puinbroek. En ik hoopte dus dat de familie van Puinbroek dat zou doen. En vandaag las ik in de Telegraaf een uitvoerig artikel waarin wordt geanalyseerd waarom die familie dat inderdaad gaat doen. En dat gaat dus door... De, Mediagroep, waarvan de, de familie van Puinbroek groot aantal is, neemt het dus over. Een interessant artikel in de Telegraaf, waarin Leo Joosten nog eens uitvoerig aan het woord kwam. En kon mededeel dat hij tot de huisvrienden van de van Puimbroeks behoorde. En ik heb begrepen dat ze daar bij de van Puimbroeks ongelooflijk blij mee zijn. Ja, ja. ja. Joop, jij, heb jij iets? Uh... Nou, ik, heb, op, uh... ik heb niet veel meer te zeggen. Niet ik heb, uh... heb zo'n hoop gezegd, dus... Uh... Ja. Ik heb meegenomen niet tonen aan de deal Bakertand. In de Tilburgse gemeenteraad, daar, daar zeggen ze het is een package deal. Uh, zo, zo hebben we het uh, gewild en uh, ze nemen het maar. Uh, ik weet niet of scholen daar al uit is. Scholen ziet allerlei beren op de weg en, en uh, onder, uh, dingen onder water. Die, die, en uh, gedoog uh, toestanden, vervelende dingen. Uh, wordt dit nou iets wat, uh, wat blijft hangen? Gaat, gaat dit goedkomen of... Uh, dit, uh, blijft dit hangen, die bakertand? Heeft daar iemand enig idee van? Het, ik denk dat het wel een keertje bij Tilburg bij Goren komt. Komt een keer Maar als ik, als ik naar de politiek. Als ik in de politiek zou zitten, dan zou ik zeggen. Uh, voordat we het overnemen, moet eerst het gebied, wat zo vervuild is, maar eens worden ja, ja. gestaneerd. Dus we zijn er nog en niet uit. We ja. hebben nog één minuut. We gaan uh, afkondigen. Ik uh, dank uh, Joop Schepens, Wil van der Kruis, Jacques Sperber voor hun bijdrage aan deze boeiende Goldse Kring. Stefan, voor je uh, medewerking. Pim van Rij voor zijn debuut. Ja. Um, dit was Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren en kijken. En tot de volgende keer.